Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Het lijkt erop dat een groep door Hamas-gegijzelde mensen snel wordt vrijgelaten. Het zou gaan om tientallen mensen. Hamas en Israël hebben allebei goede hoop dat ze eruit zullen komen. Mogelijk gaan ze afspreken dat er een tijdelijke wapenstilstand komt in de Gaza-strook. Hamas ontvoerde ruim een maand geleden ongeveer 240 mensen uit Israël. Daarvan zijn er nog maar vier vrijgelaten en één bevrijd. Twee gijzelaars zijn doodgevonden door het Israëlische leger. De verhoging van het minimumloon zorgt op sommige plekken voor scheve gezichten. Iemand die net komt kijken verdient daardoor soms evenveel als collega's... die al langer meedraaien of die een hogere functie hebben... Eline werkt bij poppodium Doornroosje en heeft net iemand ingewerkt die evenveel gaat verdienen als zij. Op een bepaalde manier is het natuurlijk fijn hè, dat iedereen wat meer is gaan verdienen en dat uh, mensen ook een hoger minimumloon hebben. En aan de andere kant voelt het uh, inderdaad vervelend dat je uh, werkervaring op die manier toch niet uh, gewaardeerd wordt in je salaris. Dat is wel een beetje zuur, absoluut. Veel bedrijven geven aan dat ze niet bij iedereen het loon... maar omhoog kunnen gooien om het recht te trekken. Een vakbond vindt dat de inkomstenbelasting dan maar omlaag moet. In Arnhem komt binnenkort een speeltuin waar echt iedereen kan spelen. Ook als je een beperking hebt of blind of slechtziend bent. Twee moeders kwamen met het idee omdat ze zagen... dat hun zoons in normale speeltuinen niet echt goed mee konden doen. En nu dus wel. Er is nagedacht over kinderen in een rolstoel. Ze kunnen heel ver komen. Ze kunnen hier met het emmertje kunnen ze meespelen. Kinderen die blind zijn of slecht zien die kunnen met de touw ook naar beneden komen om daar te spelen. Dus eigenlijk is er over iedereen nagedacht. Er is meer goed nieuws, want de gemeente Arnhem wil meer van dit soort speeltuinen. En het weer nog in het noorden grijs en behoorlijk regenachtig. In de rest van het land is het vaker droog en zijn er ook opklaringen met flink wat zon...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 electric grenade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 a grenade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 Ja, je mijn einde, <laughs> ja ik kijk bij elkaar inderdaad. Daar heb ik zeker een uh, reactie op.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 Jammer hoor ik daar. Had u nog wat willen zeggen? Nee, meeting Ja. Nou, heel even dan. Mag het heel kort? Heel kort. Ik ben eigenlijk aan de beurt in deze ronde, maar één ding moet moeten binnen, omdat het over financiën gaat, maar ik kan ook denken aan niet-financiële oplossingen voor Zandvoort. Bijvoorbeeld, ons strand op het ministerie van Infrastructuur en Milieu. strandpaviljoens hebben nu geen goed goedstatus uh, moeilijk om hypothecair te financieren, eigenlijk helemaal niet mogelijk. Kleine, kleine aanpassing uh, uh, zonder, die geen geld kost om dat wel mogelijk te maken. Okay. Nou ja. hmm. ja, dat is groeien. Ja. We gaan de muziekje draaien. Genoteerd. It's a human side. I'm destined strong, cold, cold heart, heart done by you. Something's looking up baby.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 Laten we stellen dat echte vluchtelingen geholpen moeten worden. De VVD is de mening dat dat zoveel mogelijk overigens in de regio moet gebeuren. Dat kan niet altijd. Ons land is ontzettend dicht bevolkt. Zandvoort heeft een enorme woningnood. We moeten echt onze mensen helpen aan woningen.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 Ik heb. Ik, wij zijn het eens over solidariteit met, met het. We met het, het, het, het, het moeten het moet solidair zijn met de mensen die hulp nodig hebben. Ja, dat staat voor ons voorop. Eens. Maar dan kijken we op, wat is de spreidingswet. De spreidingswet vraagt om solidariteit van, tussen gemeentes onderling. Het gaat niet over solidariteit met de met migratie, het gaat over solidariteit met de Apel en grote gemeentes. Daarvan hebben wij gezegd, in, in Zandvoort. Uh,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 Ja, nou de ontwikkelingssamenwerking willen ze korten, ja dat klopt. Ten gunste van. Nou ja, je moet ergens het geld vandaan halen om al die plannen uit te voeren, dat is, dat, dat is zo. Overigens zijn wij wel van mening, net als het CDA, meneer Kevin lag net het, het programma voor, maar daar, zijn, daar, staat, daar ongeveer een soortgelijke woorden is het opgenomen in het, in het VVD programma. Dus daar, wat betreft de spreidingswet, daar, daar denken we denken hetzelfde over als het CDA.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 dat uh, er meer hulp komt voor het zoeken van werk. Uh, mensen krijgen werk, kunnen dus ook de toeslagen weer uh, ja, naar beneden gehaald worden. Dat is ook Wat? het probleem van het systeem. Als jij nu uh, werkt uh, en je, je hebt een bepaalde toeslag... als je maar net een beetje boven een bepaald uh, normje komt... dan is je toeslag weg.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 Wij gaan dit onderwerp nu weer afronden helaas. En dan gaan we nog even naar Zandvoort uh, Inside te kijken wat er ja. op straat gebeurt. We moeten de toeslagen overbodig maken door ander inkomensbeleid. Dat is de kern. Mag ik nog een stoeltje erbij voor? 22 november is het weer zover. De verkiezingen komen er weer aan.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 Dankjewel. Ja, graag gedaan. Goedendag. Hallo. Zijn jullie aan het vergaderen? Ja, ik ze We, door. Weten jullie het al? Ja, Clemens weet het. Onze oude melkboer. De melkboer. Clemens. Ja, ja, dat is. Meneer, Wie, je... weet u het al? Nee, nee. weet jij het wel. Nee, ik vind het ook moeilijk. Ik heb geen idee, jongen. Huh. Nee. Peter? Nou, Stel jij er niet op, Peter. Peter? Nee. Nee, de oudere partij staat er niet op, hè? Als Zandvoorten zou ik gaan voor Marco. He? Marco Deen. Dus uh, vier. Ik weet het allemaal nog niet. Maar ik denk dat Zandvoorten met mij ook nog niet. Maar ga vooral stemmen. 22 november, de verkiezingen. Ga naar die stembus. Nou, leuk Dit was een straatgesprek. Tot de volgende keer. Bye bye. Leuk gedaan. Leuk. Ja, vind ik ook.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 Drukprogramma? programma.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 Nou, dank voor uw mening. Uh, veel plezier aanstaande woensdag bij het heen en weer fietsen door uh, heel Zandvoort. En niet te veel gebakjes eten, want die kan ik overal. Zeker he? niet. <laughs> Goed, dit was Goedemorgen Zandvoort. Wij danken alle deelnemers die hier gezeten hebben en meegepraat hebben. Thomas, bedankt voor de techniek. Hans, bedankt voor de redactie. Uh, jij, ontzettend bedankt, Carina, voor ja, het uh, meegeprezenteren. Ik vond het best spannend ook. Ja, natuurlijk. Ja, Mijn naam is Mijn Zonneveld. Ga stemmen en prettig weekend. Fijn weekend.